Kees Groot met het NOS-journaal. Er wordt definitief niet meer een Waddenzee. Er zullen geen nieuwe vergunningen worden afgegeven voor proefboringen, heeft minister Kamp besloten. Het bedrijf Engie heeft zo'n vergunning, maar zal er geen gebruik van maken. Ondanks dat de Raad van State bezwaren tegen boringen ongegrond heeft verklaard, ziet Kamp er verder van af. Vanaf het vaste land mag er nog wel schuin geboord worden naar gas onder de Waddenzee. De politie betreurt het dat Patricia Pai zich niet serieus genoem, genomen voelde toen ze aangifte deed van de uitgelekte seksvideo van haar. Volgens een woordvoerder nemen de politie en het OM de zaak wel degelijk serieus. De zangeres beklaagde zich gisteren in het televisieprogramma Jinek over de behandeling bij de politie. Ze vond onder meer dat er te weinig werd doorgevraagd. Vandaag heeft de politie opnieuw een gesprek gehad met Patricia Pai. Volgens de politie zijn er afspraken gemaakt om het contact verder goed te laten verlopen en een aanvullende verklaring op te nemen. Het jaarlijkse dancefeest Sensation in Amsterdam stopt na 18 jaar. In juli vindt de laatste editie plaats in de arena. Volgens de organisatoren is Nederland toe aan iets nieuws. Bovendien kunnen ze de echt grote DJ's niet meer betalen. Vorig jaar was Sensation voor het eerst niet uitverkocht. Maar dat heeft volgens de organisatoren niets te maken met de beslissing om te stoppen met het dancefeest. De Italiaanse fabrikant van sportwagens Lamborghini roept wereldwijd duizenden auto's terug vanwege brandgevaar. Er kan benzine in de uitlaat komen en die kan ontbranden door de hitte. In enkele gevallen gaat het om racewagens die 4 miljoen euro kosten. Voor zover bekend zijn er nog geen ongelukken gebeurd door het mankement. In Nederland moeten ongeveer 20 Lamborghinis terug naar de garage. Het weer, vooral in het westen, kan vanavond wat regen vallen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of vijf. Morgen maken vooral het westen en noordwesten kans op wat zon. Verder is het zacht met maxima van 8 tot 11 graden. ...bij deel 2. We gaan verder met Canon in D. Heel veel heleboel uitvoeringen hiervan, maar deze is wel erg mooi. voelt als een lekker warme deken, toch? En van die momenten dat ik denk: van ik heb gewoon zin om helemaal rond te gaan zwieren en zo in, een, in mijn baljurk, maar ja, het hangen camera's. <laughs> We gaan naar Allegro, iets andere uitvoering. En dat orkest wat erachter zit, dat is het Japanse Philharmonic. Dit is uit 2004. Ik krijg toch nog wel wat vragen over het, het luisteronderzoek. Inderdaad, het is ingevuld. Leuk. <laughs> ja, wat stond er ook weer tegenover? Ik geloof, ik geloof een taart, dacht ik. Maar ik doe er nog een schepje bovenop eigenlijk. Als uh, straks uh, de boel uh, allemaal geteld is en zo, en we hebben de uitslag. Kijk, als je je mailadres erop zet, dan, uh, dan, dan, ja, dan stem je dus niet anoniem. Maar dan doen we dus als volgt: als je het leuk vindt, dan draai je een uur mee met Willem Bruis. Nou, ik weet niet of je erop zit te wachten, maar dan kom je op mijn uitnodiging, kom je naar de studio. En dan gaan we dus een, een programma maken waarvan je zegt: dat is het programma en, en daar stoppen we muziek in die ik mooi vind. Dus niet Willem Bruis mooi vindt, maar die jij zelf mooi vindt. En dan maken wij een programma van. Dus ik zou zeggen, vul in die enquête. Nou, er zijn toch mensen die proberen tussendoor toch al een verzoekje uh, uh, ja, te sturen, zeg maar. Ja, nou ja, goed, ik wil het proberen, uh, maar goed, ik heb tegen anderen gezegd... Van, jongens, ik doe geen verzoekjes vanavond. Ja, deze komt van de andere kant van de wereld. En dus, uh, ja, we kijken, waar komt hij precies vandaan. Staphorst, ja, oké. Okay. Nou, vooruit. Gek kan het worden. Als je foto's opgestuurd krijgt van luisteraars... die is... Uh, ik denk dat het de een gezin is. Vader, moeder, twee kinderen. Uh, denk ik pas bij, uh, bij de Chinees geweest. Want ze zit nog met stokjes in de hand. <lacht> nou goed, ik vind het leuk uh, dat, uh, dat de muziek bevalt. Het zal altijd afwachten natuurlijk. Uh, iedereen trouwens hier reageert. Ben ik heel blij mee. Jawel. Blijven reageren. Ik kan ook natuurlijk op even een mailtje sturen... naar willembruist.gmail.com Verzoekjes, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Einde van deze uitzending ga ik vertellen... wat ik volgende week ga doen. Weer iets bijzonders natuurlijk. Niet omdat het moet... maar gewoon omdat jullie het leuk vinden. Joel. Primavera. Dit is van Antonio Vivaldi natuurlijk. Primavera van Antonio Vivaldi. Wie kent hem niet? Onder vier jaar tijd natuurlijk. De Four Seasons. Zonder Frankie was het trouwens. <laughs> ik krijg weer reacties natuurlijk. Mensen gaan gewoon blijven reageren over het feit. Uh, Wordt je naam uh, eruit gehaald uh, ja, bij de uitslag van uh, de geluids. Uh, nee, wat zeg ik nou? Het luisteronderzoek, jawel. Uh, dan wordt gevraagd van zouden wij dan samen een reggae uitzending kunnen doen? Nou reggae, ik weet het niet hoor. Ik neem jullie nog even mee naar Presto Vivas. Of naar nou, Japan. in een kleine adempauze. Ik snap best wel dat een Melmsteen iets te hard is. Maar ja, het hoort er wel bij. Je luistert naar Zeef voor Zandvoort, met name Willem Bruist. En de muziek op de achtergrond is van Felix Ayo. En die speelt een stukje van Vivaldi. Dat nou, had je ook wel gehoord natuurlijk. Ik heb een verzoekje klaarstaan. En uh, eigenlijk zijn ja, geen verzoekje, Het is een verzoekje. Het is voor iemand. Uh, voor mijn uh, voor zeer gewaardeerde cholera. En uh, vriend Charles Duif. Die, uh, ja, die ligt op dit moment in het ziekenhuis. Die zijn zijn rug geopereerd. En na uh, verluidt uh, gaat het allemaal goed. En uh, er is geen dokter meer die de zaal op durft. Want uh, hij is zo lastig die man. Niet te geloven. Het is net zo lastig als dat hij groot is. Vrij een klein mannetje, zeg maar. Het schijnt, het schijnt dat hij nog kleiner is dan zijn eigen duim. Maar dat weet ik dus niet. Uh, Charles, ik weet niet of je dit, uh, dit hoort en illegaal luistert via uh, de ring van het, uh, van het ziekenhuis. We wachten rustig af, geniet er maar van. Deze was voor jou. Zal het net even snel bovenop bent dan uh, ja. Dan hoop ik dat je er weer gauw bent. Zien we zien je er altijd een pad. Als je een prijsvraag uitschrijft en uh, er kan iets worden gewonnen, waarvan de mensen denken van, nou ja, goed, dat maak je maar één keer in het jaar mee, dan, uh, dan reageert iedereen natuurlijk. En er wordt zelfs een vraag, of er een limousine wordt gestuurd. Ja, zo'n grote gele, met NS erop. <laughs> en ik heb er een vraag bij zitten van, god, kun je mij die playlist even sturen? Nou, weet je, stuur me even een mailtje. Met je mailadres en dan komt het wel goed. We gaan verder met Pavesi. de kenners. Jimere. Binnen twee minuten tijd een complete, <laughs> complete playlist verkocht. Eentje in Zandvoort en eentje buiten Zandvoort. 25 euro, weet je alles. Was een grap, was een grap. Bij ZIWM kost je dat helemaal niets. Doet je verlangen, verlangen naar de zomer? Nee, bij mij tenminste wel dan, hè? Eh, het was een mooie dag vandaag. Morgen weer, geloof ik. En wat zal ik ervan genieten? Op het strand van Noordzee. Strand. Zandvoort. Jawel. Nou, ik weet niet wat hier aan de hand is. Dit is de eerste keer dat ik dit meemaak. Het slingende beetje. Waarschijnlijk zit het gaatje niet helemaal goed uh, in het midden, zeg maar. Ik ga eens even kijken wat ik hier aan kan doen, want uh, dat is niet goed natuurlijk. Dat was Isol. Heerlijke muziek. En dat brengt ons op de tijd van 10 voor 10 alweer. Die luisteren naar GFM Zandvoort. GFM Coast en Classic. Ik mocht het doen. Ik mocht het samenstellen. Met jullie natuurlijk. En je luistert nu naar Stazioni di Venezia. En voor iedereen die luistert, die mij af en toe berichtjes stuurt via de message van Facebook: ik kan je vertellen, mijn accu is leeg. Kijk, dat is mooi voor instrumentale muziek. Je kan er doorheen praten zonder dat je een zanger in de reden valt. Dus dat is wel fijn. Het is uh, bijna tien voor tien. Ik ga jullie even, wat, even vertellen wat, uh, wat ik volgende week ga doen. Volgende week woensdag tussen acht en tien. Dan, uh, ja, dan ben ik er weer. Ik ben nog niet weg hoor. Maar goed, ik zeg het maar vast. Anders moet het uh, straks allemaal zo afgeraveld worden. En wat wil ik volgende week doen? Ik wil volgende week uh, wil ik een uitzending maken met uh, de mooiste Nederlandstalige liedjes. Uh, alle tijden. En die stoppen we dan in twee uur. Twee uurtjes. Jullie kunnen daar meewerken natuurlijk als luisteraar. Kun je zeggen van dat en dat vind ik een geweldig mooi Nederlands nummer. Dat mag zeker niet ontbreken. Zou ik zeggen mail het alsjeblieft. Willem Bruist. gmail.com En maak maar een top 5. En maak maar een top 10. Ik vind het allemaal goed. En dan uh, stel ik je lijst samen. En dan volgende week woensdag tussen 8 en 10 hoor je de mooiste nummers. Nederlandstalig. Dat jullie zelf samengesteld. Ja, en dan gaan we de laatste R alweer inzetten. Dat gaat, uh, het gaat heel erg snel, deze twee uur. Ik probeer ze de 24 uur in een uur te stoppen. Maar dat lukt mij gewoon niet. Met alle liefde van de wereld wil ik dat, maar. Bijna vijf voor tien. Ik kan nog een uh, nummertje of twee draaien. Uh, ik wil in ieder geval iedereen alvast bedanken die, uh, die mij dus. Uh, ja, gemaild, bericht, gebeld, stenen naar mijn hoofd heeft gegooid. Geef het maar een naam. <laughs> ik vond het enorm leuk om het te doen. De eerste keer dat ik, dat ik toch licht klassiek deed. En aan de berichtjes te zien, aan de feedback te zien. Ja. Was het leuk? Jullie vonden het leuk. Dus wie weet doen we het nog een keer. Misschien een keer de nacht van het klassiek. Een keer samen met Ruud Jansen of zo. Het lijkt me wel wat. Ik hoor hem al mobberen. je een kattenbelletje voor iedereen. Denk aan het luisteronderzoek. Mocht je de link niet vinden of uh, niet gezien hebben... stuur me maar even een berichtje. Een, uh, ja, een pb'tje, zoals het heet. Persoonlijk berichtje en dan zijn mailje even naar willembruist.gmail.com Zorg dat je de link krijgt. En misschien win jij die taart wel. En ook nog eens een keer een uur. samen mijn met uitzending doen? Nou, wie wil dat nou niet? Wel die taart bewaren natuurlijk, anders heb ik helemaal niks. Ja, zoals ik beloofd, de namen uh, van de bands, artiesten die jullie gehoord hebben de afgelopen twee uur. Dat was natuurlijk Rondo Veniciano, Engel Melmsteen, was Exception, Ivano Pavesi, Antonio Vivaldi, Lauro Giordano en de gastspreker van vanavond, Willem Bruist. We gaan een rentje doen. Donna Lucretia. En daarmee neem ik alvast uh, ja, afscheid van jullie. Ik vond het een waar genoerend en uh, vond het heel leuk om te doen. Volgende week zijn we er weer, tussen 8 en 10. Met Nederlands taalge muziek, gevoelige nummers. Frans Bauer, sorry. Jullie sturen in, ik stel samen. En ik draai. Iedereen wel terug straks, voor degene die de nachtdienst ingaan, werk ze. En ik ze zeggen tot snel weer. Dag.